Dan is er nog verkeersinformatie op de A12 Den Haag richting Utrecht... tussen Nieuwebrug en Woerden, drie kilometer door wegwerkzaamheden. Tot zover. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Franks Festival. Frank van der Linde. Goedenacht, je luistert naar Radio 1 inderdaad, en het is, uh, het is, het is een mooie nacht. Het is uh, twee minuten over drie en ik zit hier lekker op het rookterras met een biertje erbij. En uh, het is zo lekker weer, dus dat kan hè. Het gaat over idolen vannacht. Uh, Marcelo, goedenacht. Ja, goedenacht. Goedenacht. Wie is jouw idool? Nou, ik heb uh, diverse idolen, maar waar ik het helemaal uh, helemaal kapot van ben is opera. Oh. En ik uh, ben uh, daar pas later, uh, laat in leven achter dat wat heel mooi zingt, dat ik een aantal maanden naar opera's ben gegaan... en toen naar veel uh, producties bij de Nederlandse opera en ook operetten. En um, mijn eerste idool was eigenlijk uh, Christina Deutekom. En daarna werd het Pavarotti. Kijk, maar uh, is dat ook, want jij heet Marcello, heb je dan ook Italiaanse roots? Nee, uh, ik heb mijn naam laten veranderen omdat ik zelf het zo erg mooi vond... dat ik zelf ook opera ben gaan zingen... En uh, daar ook les in heb genomen. En uh, ik ben ook heel heel veel opera's geweest. En ik verzamel al die cd's van hem. En ik wilde eigenlijk uh, hem nog een keer even benaderen. Ja, maar dat is wel een, een groot doel dat je hebt gesteld als je Pavarotti wilt benaderen. Want dat was wel echt een van de bekendste en ook wel een van de beste. Ja, ik ben dus naar het concert in de Ahoy geweest. En ik heb nog iets bijzonders te vertellen bij het uh, gala voor uh, mevrouw Brouwenstein, G. Brouwenstein. Van Sol misschien kent ze die niet. Dat was de voorgangster van Christina Deutenkom. Um, toen heb ik haar een cadeau gegeven bij een concert in het concertgebouw. Ja. En, maar ik heb ook nog. Um, ja, ik heb geprobeerd ook wel beroemde zangers te ontmoeten, zeg maar, en zijn hand te geven of een handtekening te krijgen. Maar je hebt, uh, heb je Pavarotti ooit ontmoet? Nou, dat heb ik dus geprobeerd bij de ooit. Toen heb ik drie uur buiten gestaan bij een. Uh, bij een deur, ook een keer bij José Carreras, en er was allemaal leidwachten en dat is me dus niet gelukt. Maar ik heb wel een, een, twee andere beroemde mensen ontmoet, en dat vond ik, of drie dus eigenlijk, dus dat vond ik ook heel bijzonder. Want wie waren dat dan, even op een reisje? Nou, ik heb, ik heb dus geprobeerd om mevrouw Duit te komen, mevrouw Christina Duit inderdaad onze grootste opera van Nederland, die kent u waarschijnlijk wel van naam. Uh, nee, ja, uitkomt. Ik ben niet zo heel erg thuis in de opera, dus daarom. Nee, ik heb geprobeerd om, die, uh, um, om bij haar thuis een aria te mogen zingen. Ja. En ze was eigenlijk onbereikbaar. En toen heb ik zeker een, een half jaar tot zeven maanden heb ik opgebeld. Omdat ik was haar achter haar, haar telefoonnummer gekomen. En toen ben ik bij haar thuis geweest. En toen heb ik bij haar aan de piano een aria gezongen. Zo. En dat is uh, zo ongeveer 23 jaar geleden. En toen zei ze. 1988 was dat dus, 25 jaar geleden. En toen zei ze, uh, je bent een aardige jongen, maar je moet eerst les nemen. Je hebt dan een mooie stem, maar dat moet eerst ontwikkeld worden. En dat, uh, toen ben ik ook les gaan nemen. En sindsdien ben je nog actiever in je operacarrière gaan investeren? Nou, ik, ik heb een amateur, uh, uh, uh, op amateurniveau uh, uh, veel koren gezongen. En uh, ik probeer die ARIA's, de highlights, het opera ook. Zeg maar, mijn eigen te maken. Nou, probeer ik een rol in te studeren, maar dat is niet zo makkelijk, natuurlijk. Maar probeer je dan bijvoorbeeld ook Pavarotti, uh, ja, je wilt hem dan even evenaren, maar doe je dan ook na in hoe hij zingt? Ja, ik heb uh, een nieuwe techniek ontwikkeld. Uh, nu heb ik ontdekt dat uh, ja, je het hele lichaam moet gebruiken. En dat, dat is heel bijzonder. Ik ben al. Wel... Eigenlijk in de vijftig. Maar ik heb begrepen dat tenoren nog wel tot hun tachtigste kunnen zingen. Oh. Uh, want Giuseppe di Stefano zong ook nog heel, tot heel laat. Dat was het grote voorbeeld van Pavarotti. Maar als klein kind heb ik op een jeugdkoor gezeten. Van uh, Oebele, uh, dat op de tv kwam. En dat deed ik dan niet mee. Maar dat, dat was wel hetzelfde koor. En ik heb, uh, we hebben toen ook een kerstgemaakt, Maar dat was ongeveer de, tegen de tijd van Heintje. Toen hij met mama beroemd werd. Mama. En, ik, en ik heb ook op... Uh, uh, veel koren gezeten. Maar ik hoop toch nog eens een keertje... Uh, de beroemd mee te worden. Ja, ja. Maar ja, maar je hebt wat je zegt. Je bent nu uh, dan in de 50 en je kan wel tot in de tachtig doorzingen. Dus je hebt nog wel een tijdje om dat... Uh, nou ja, voor elkaar te krijgen. Nou, wat, wat ik eigenlijk nog op hoop... is dat... Um, um, ja, het is natuurlijk nu binnen in de nacht. Anders zou ik graag iets laten... Klein horen. stukje, klein stukje. Maar dat kan ik mijn buren dan niet aandoen. Ja, maar heel dan moet leuk. ik eigenlijk... Um, ja, dat, uh, dat is te gehorig natuurlijk. Maar dit is al of, de kans, hè? als je bekendheid en beroemdheid wil vergaren... dan kan je nu op Radio 1, waar toch nou ja, heel Nederland aan het luisteren is... kan je wel een beetje je naam vestigen. Um, maar u bent er volgende week waarschijnlijk ook. Ik kan u wel wat opsturen van de week, nah, dat u ja, volgende maar... week draait. Ik, ik denk dat je daad bij woord moet voegen, hoor. Nee, maar dat kan ik mijn buren niet aan doen... Dus, euh, <laughs> omdat het erg horig is en mensen okay. slapen. Dus. En, ja. Maar ik wil u wel beloven dat ik u een opname op kan sturen van nou, mij. Dat kan. Doe dat naar nachtbrakers.bnn.nl. Dus nachtbrakers.bnn.nl. Ja. En al, ik beloof u, als ik een uh, concert geef, dan uh, zal ik u een briefje sturen dat u kan komen luisteren. Nou, dat vind ik wel leuk, want ik ben nog niet ik zo thuis heb... in de opera, dus dat vind ik wel interessant. Maar wilt u misschien dan uh, van Pavarotti O Solomio draaien? Ik denk dat ik die heel even oversla als je het niet erg vindt. Uh, maar die kunt u niet in het programma draaien. Uh, of als iets... Ik weet het niet. Ik ben. Wat ik zeg, ik moet de opera nog een beetje leren kennen. Misschien als ik er meer van weet en meer ook de schoonheid ervan in het u heeft toevallig niet iets van Pastorop die op, in de kast ligt. Nee, nee, nee, nee. nee. Maar of iets ik, van ook. Nee, ook niet. Nee. wat ik wel in de kast heb liggen, uh, Marcelo. Dank je wel voor het bellen trouwens. En een fijne nacht nog. Ja. Wat ik wel in de kast heb liggen is, uh, is dit. Dit is hele fijne muziek. Dit is Earth, Wind and Fire. En het is dan wel nog uh, juli. Ja, tuurlijk is het juli. En zij zingen over september. Maar dan kan je ook zo'n mooie, zwoele zomernacht hebben. Earth, Wind and Fire. Wind and Fire met September. Je luistert naar Nachtbrakers op Radio 1 van BNN. En het gaat over wie je idool is. Zometeen komt een, uh, hier een beentje spelen. Ze komen eerst even bij mij op de rookterras uh, lekker kletsen. En uh, nah, die maken echt goede muziek. Dus uh, het, het zijn niet mijn idolen, maar het is wel echt toffe muziek die ze maken. Dus daar ben ik heel blij mee. Wout, jij hebt ook uh, iemand, een artiest, die hele vette muziek maakt. En waar je wel, ido waar je wel idolaat van bent, hè? Nou ja, idolaat vind ik, vind ik wel een... Een heel overdreven woord, maar inderdaad, ik vind uh, Anne van Buren, dat is wel een van mijn uh, favoriete artiesten. Ja. Uh, en ja, dat is niet alleen vanwege zijn muziek, maar ook vanwege zijn hele doen en laten en hoe hij ermee omgaat. En... Want, ja. want arme van Buren maakt nou ja, dance-muziek, een van de grootste DJ's van de wereld. Volgens mij staat hij heel vaak op nummer 1 van de beste DJ van de wereld. Ja, nog steeds. Hij is er een jaar best geweest, maar nu is hij twee jaar op rij weer. <laughs> ja, dan, dan ben je ook wel echt heel goed in je, in je vak. Maar wat vind je dan, uh, zijn muziek vind je heel tof, maar je vindt hem ook mm -hmm. als persoon heel, heel leuk. Wat, wat, is, wat vind je daar dan zo leuk aan? Nou ja, ook hoe je ermee mee omgaat. Kijk, er zijn, er zijn DJ's, uh, hij, hij gaat daar heel professioneel mee om. Er zijn DJ's die tot diep in de nacht feesten en dat, dat zie je hem niet snel doen. En, uh, dat is een rechterstudie, die heeft afgemaakt en het is gewoon een hele, net een Nederlandse jongen en dat vind ik ook wel mooi. Ja nee, maar absoluut. Dat is het. En, maar ik denk je ook niet dat Nederlanders dat wel fijn vinden als een ster, als een artiest ook een beetje gewoon blijft? Ja, of nee, anders leuk vinden dat is niet te zeggen, maar uh, ik vind het in ieder geval wel bewonderenswaardig. Ja, omdat wij een beetje een nuchter volk zijn en we hebben altijd zo van, een beetje over het algemeen van, als je doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja, nou ja, net als een DJ Afrojack die, die, die gaat met Per Hilton in een of andere club staan en uh, die pakken het heel anders aan. Ja. Ga je ook vaak naar zijn optredens? Want hij stond laatst ook weer in Nederland, in de, in de brabant hadden, volgens mij. Ja, daar ben ik zelf ook geweest en ik ben daar, het jaar daarvoor ben ik daar eigenlijk mee in aanraking gekomen. Ik was daar aan het werk uh, voor de televisieregistratie daar en ik, het was heel rustig en ik ben een beetje in die zaal gaan staan en op een gegeven moment dacht ik, wauw, dit is echt dit is mooie muziek. Dus, uh, en ik ben inderdaad dan bij uh, afgelopen, in, de, in Den bos ben ik geweest en, ik heb, uh, en in november dan is uh, het concert van zijn nieuwe album Intense, een uh, Armin only, dus dat is de hele avond alleen maar Armin die die dan draait, en dan uh, ga ik ook in. Ja, tof. Heel tof. Ik, uh, ik, je neemt het me niet kwalijk, denk ik, dat ik het niet ga draaien nu, hè? zo midden in de nacht. Hoe laat is het? Nou ja, dat is een Kwart nummer als Mirage van zijn vorige album, de titeltrack. Dat is een, dat is een nummer met violen en met gitaren en met zoveel verschillende stijlen door elkaar heen gemixt. Dat vind ik ook bijzonder van zijn muziek dan weer. Absoluut, maar het is wel iets te veel uh, nou ja, bas erin en bam bam bam om uh, iedereen... Nou, dat, dat, dat klinkt zo. Maar als je, en van deze van dit nieuwe album, de titeltrack Intense, dat, dat is echt een heel, heel rustig nummer eigenlijk, maar wel heel... Sorry, dat is slepend. Dus huh? ik denk dat het wel kan. maar? Ja, <laughs> ik, denk dat het... ik ga hem even eerst voorluisteren dan, want ik ken hem wel ja, een beetje. Dan, dan, dan, dan kan ik hem misschien, wat ik al eerder ook tegen andere luisteraars zei, later in het jaar misschien nog een keer draaien. Als het, als het een beetje in de nacht past en op Radio 1. Dan moet ik wel een beetje rekening mee houden, natuurlijk. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar ik denk dat het wel gaat. Okay. Ik ga hem luisteren, Wout. Dankjewel voor het bellen. Is goed. Groetjes. Fijne avond. Doeg. En uh, terwijl ik met uh, Wout aan het uh, praten was, uh, is uh, de band F op het uh, uh, rookterras gekomen. Goeiedag. <laughs> ja, goeienavond. Ik ben blij dat jullie er uiteindelijk toch nog zijn. Iets later dan gepland, maar dat kwam door ja, de wegwerkzaamheden. Ja, er waren allemaal dingen aan de hand op de weg, maar het mag de pret niet drukken. En jullie hebben ook nog opgetreden vanavond, toch? Ja, op de parade in Den Haag. Ja. Hoe was het? Ja, nou, Dat is heel cool. Ja, en ja. zeker met dit weer. Dat is ook de reden dat ik lekker op het rooktras ja, ben gaan e zitten. E echt. Mensen, jullie hebben geen idee hoe deze gast erbij zit. Ja. Het <laughs> is heerlijk. Oh. <laughs> ik heb, ik heb lekker... Hebben jullie trouwens al een biertje gekregen, of niet? Nee, nee. Maar koffie gewoon. Ja. Beetje wakker blijven, ja. Ik had al bier op en toen dacht ik, nou, nu gewoon koffie. Dat is beter. <laughs> het gaat over uh, idolen vannacht uh, in het programma. Je kan inbellen 0800-1121. Maar uh, ik ben natuurlijk ook wel benieuwd wat dan jullie idolen zijn. Ik denk dat ik wel voor de groep kan spreken. Als ik zeg... Uh, ik denk Michael Jackson, Prince. Dat toch sowieso wel. Red Chili Peppers. Uh, minder. Oh ja voor, voor, voor Richie, de drummer, dan wat minder. Ja, voor jou ook, Dave? Ja, ja. Oké, okay, voor Lars wel heel erg weet ik zeker. Red Hot Chili Peppers. Yep. Ja, David Bowie voor mij persoonlijk dan. Voor Outcast. Oké, okay, dat kan doorgaan hoor. Maar dan... Prins en Michael Jackson, dat sprak je een beetje voor de groep, komt ook wel een beetje terug in jullie muziek qua funkyheid en ja. zo. Ja, dat denk ik wel, ja. Maar ben je dan ook geïnspireerd door die muziek? Dat je echt daarop, dat je dat bijvoorbeeld ook luistert voordat je zelf muziek gaat maken? Of dat je dat een beetje kopieert ergens? Nou, ik zelf doe dat eigenlijk niet per se. Niet, niet echt iets, weet je wel, je luistert, denk gewoon uh, standaard, gewoon dingen en daardoor laat je je inspireren. Maar nooit. Ik zelf doe dat nooit zo heel bewust. Van ik ga echt nu iets luisteren en dan laat ik me daardoor inspireren. Nou ja, het is meer van je hebt dingen geluisterd en daardoor ben je ja. blijkbaar geïnspireerd. Ja. Hebben jullie ook nog, uh, ik zeg steeds jullie, maar ik praat eigenlijk alleen met Nick. Ja. Het, ja. Maar hij spreekt voor de groep, want hij hey, bent ja. ook de zanger dan van de band. Dus dat is altijd wel een beetje het uithangbord van een band ook. Heb je uh, naast, want ik hoor heel veel muzikale idolen. En je bent natuurlijk muzikanten, dus dan is die link makkelijk gelegd. Maar heb je ook nog. Idolen buiten uh, muzikanten om? Bijvoorbeeld dat je zegt van... ik had iemand aan de lijn die Nelson Mandela... heel erg waardeerde en apprecieerde. Ja, ik, ik zelf heb altijd... Uh, uh, uh, Gandhi had ik altijd... Uh, was, was een, een grote inspiratiebron vroeger voornamelijk. Omdat mijn vader dat heel erg cool vond. Dus dat ging ook nou, cool. Maar heb je je daarna ook in verdiept waarom nou ja, je hem zo vet vond? eigenlijk meer gewoon... In de ik heb die film toen gezien, toen ik jong was. En dat, dat vond ik heel inspirerend. Dat was gewoon... Hij uh... ja, liet het op school zien, volgens mij. Ik heb hem ook gezien, nee, kan ik, ik, nee, ik nee, me ik, de... ik was iets te jong, vond ik, <laughs> om die film te zien. Want daar gebeuren best wel nest nasty ja. dingen in. Maar ik heb hem niet op school gezien. Ik heb hem thuis gezien. Nee, wat wel het mooie, volgens mij, uit die film... Ik weet niet of we het over dezelfde hebben, maar dan uh, zegt hij ook op een gegeven moment... van: Laat je houding niet bepalen door je tegenstander. Dus van als je op je ene wang wordt geslagen, keer dan die andere toe. Ja. En dat vond ik ook wel heel mooi uit die film. Dat ik dacht van het oh, is wel vet dat je gewoon voor jezelf blijft staan en niet je gaat aanpassen aan je tegenstander of aan wie dan ook. Ja, ik, ik heb voornamelijk het beeld van die film voor me dat, dat hele plein wordt overhoop geschoten. Ja. En dat hij. Ja. <laughs> en dat, dat, ja. en dat zij niet terugvechten. Dat, dat is heel heftig, vind ik dat. Ja. En dan, dat, dan kan je ook dus twijfelen of dat wel dus de. Ja, weet je wel. Je, je denkt van... Goh, doe, doe toch wat. Weet je wel. Maar ja, niemand, je... niemand doet iets. Dus dat is heel heftig. Ja. Ik uh, ga jullie wel vragen... om iets te doen. Want als het goed is, is het technisch... allemaal in orde, toch? Boven of niet? op uh, de puntjes <lacht> op de i nog even. Hè? Ja, laten we dat zeggen. Maar ja. jullie hebben nog een wandelingetje... <lacht> te gaan en zo. <lacht> ja. um, ik, ik ga dan jullie vragen om weer naar boven te gaan. Uh, naar de studio. Want ik blijf lekker hier zitten. Het is, het is <lacht> nogal, nogal een aangename temperatuur. Het is uh, een graadje... op 15 en kan nog wel... Um, dus ik, uh, ik blijf hier nog even zitten terwijl jullie naar boven lopen. En dan uh, hoor ik jullie zo meteen spelen. En dan moet u daarna nog wel even terugkomen weer, okay, toch? Oké, let's do it. Kunnen we nog een sigaretje roken? Misschien ja, toch heet. een klein biertje of biertje. een kopje koffie? Laten we dan een biertje Yes. Doen. Tot zo, man, op de radio. Gezellig. Um, ja, je luistert naar Radio 1. En uh, je kan inbellen 0800 over wie jouw idool is. Kom maar door. Daar is nog, uh, daar is nog ruimte voor. Tot vier uur. Uh, dit zijn uh, mannen. Dit is een band. Die heet Oasis. Oasis is echt, nou ja... Ergens ook wel misschien een muzikale ja, invloed of, of held voor me. Um, en die, die wil ik dus ook eventjes draaien. Oasis op Radio 1. Oh, ik hoor dat het uh, technisch nog niet helemaal uh, in orde is. Dus ik, uh, ik uh, praat nog eventjes de tijd vol over uh, ja, idolen... wie je dan echt heel erg uh, uh, geïnteresseerd in bent. Dat kan echt alle kanten op gaan. He. Dat kan Nelson Mandela zijn, dat kan een, uh, een F1-coureur zijn... Nicky Lauda had ik toen net iemand aan de lijn. En dat, is, uh, dat is, uh, ja, kan, kan ook je idool zijn. Maar toch veelal muzikale, uh, muzikale artiesten, muzikale idolen... die mensen uh, ja, toch wel echt uh, ja, heel erg waarderen en uh, appreciëren. 0800-1121, kom maar door. En uh, ik, uh, ik uh, ga nu naar Oasis toch... Wonderwall, dit is het ook een beetje zo'n camvuurlied, hè? past ook goed bij deze nacht. Dat je zo buiten zit met z'n allen om een vuur heen dat één iemand een gitaar heeft. En iedereen kan deze spelen, Oasis met Wonderwall. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you.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 you now is met Wonderwall. Het is een, een, een mooi liedje. En uh, dat, uh, dat past heel goed zo midden in de nacht. Radio 1, Nachtbrakers. BNN. Festival. Daar nou, luister je naar. En, uh, het gaat over idolen vannacht. Het is vijf voor half vier. En Kees, jij hebt uh, ook een muzikale held, hè? Ben je daar kees? Ja, ja. ja, ik ben er. Ik hoor je. Ja, hartstikke goed. Ja, nee, maar Eddie Venner is mijn held. Ah, de frontman van Pearl Jam. En hij heeft ook een prachtige ja. soloplaat gemaakt. Precies. Is dat, uh, is dat, ik, ja, Wat vind je zo mooi ik, aan hem dan? Aan zijn stem bijvoorbeeld? Ja, ik, ik, ik, ik, ben, ik ben gevallen in, uh, in het begin jaren tachtig voor Pearl Jam. En toen hij uh, met die soloplaat kwam, uh, ja, toen brak mijn huidheft. Ja, geweldig. Into the Wild heet hij, hè? Die zware ja, plaat. ja. En dus, uh, op die film, er is ook een film... Uh, hij heeft eigenlijk ja. de muziek bij een film geschreven. En dat is echt, ah, dat is echt uh, zo breekbaar enerzijds. Maar anderzijds, hij heeft een hele zware, volle stem. En dat is een, een hele mooie combinatie. Prachtig. Heb je ze wel eens gezien, live? Ja. <laughs> Waar? Ja, ik heb, ze, ik heb ze vier keer gezien. En ik ben ook in Carré geweest toen Eddie Vedder daar uh, solo optrad. Ik heb ze gezien in Nijmegen, ik heb ze in Zinodoom gezien. Uh, waar heb ik ze uh, nog meer gezien? In uh, Rockwergter. Ja, heb ik ze ook gezien. Wat was dat? Mooi. Dat was geweldig. Dat is een Belgisch Absoluut. festival en daar staan hele ja. grote namen. En volgens mij twee jaar geleden stond Pearl Jam daar. En dat was echt een hele mooie show. Ja, fantastisch. En wat vind je hem, behalve zijn muziek, vind je hem als persoon ook nog? Want het is wel een, een charismatische man. Ja, en uh, daar, uh, daar raak je ook precies het punt uh, waar ik een beetje voor gevallen ben van Eddie Verder. Want het is ook een uh, sociaal uh, bewogen man. Uh, uh, als voorbeeld geef ik dan eventjes die, die concertkaartjes toe. Ik weet niet of je die film gezien hebt, PJ20. Nee, nee. Heb nooit je, van gehoord. Heb je die gezien? nee. nee. Oké, okay, uh, daar, daar zit een heel uh, lang stuk in die film... Uh, waarin ze de, concert, de prijzen van de concertkaartjes aanvechten. En dat vond ik zo geweldig. Ja. Dat ik dacht, nou ja, het moet voor iedereen betaalbaar worden. Hè? En dat was een initiatief wat, uh, wat Pearl Jam toen nam. Waarvan ze zeiden, van, ja, een, een, een concertkaartje mag... Ik geloof dat het 35 dollar was. Meer mag het niet kosten en anders voorkomen we gewoon niet. Muziek moet ook toegankelijk zijn natuurlijk voor iedereen. Absoluut. En daar hebben ze zich ook echt hard voor gemaakt, inderdaad. En Eddie verder nou, natuurlijk voorop. Ja. ja, maar dat zijn enorme rechtszaken geweest in Amerika. En denk ja, je dat ze. Dat moet ook... oh, ja? Nee, ga verder. Het uh, nou, misschien de moeite waard om even een keer die documentaire te kijken, PJ20. PJ20? Zo, 20, ja. ja, dan moet je maar eens kijken. Er zit een stuk in. En daar voeren ze dus als band echt uh, die, die, uh, die organisatoren van die. Uh, van die concerten, die, die trekken ze dan echt naar de rechtbank toe om, uh, om, om die prijzen naar beneden te krijgen. Ja, nou, ik ben het helemaal met je eens hoor. Ik vind dat het moet echt, wat ik al eerder zei, toegankelijk blijven en zijn voor iedereen. Ja. Oeh. ben ik helemaal eens. Ik, ik, vind uh, ik vind het geweldig. Ja, ik zet Eddie verder erbij op het lijstje. Dankjewel. Ik ga weer luisteren. Ja, heel goed, blijf lekker, blijf lekker luisteren, inderdaad. Want uh, inmiddels uh, staat uh, F, uh, de band van vanavond, klaar in de studio. En is ook uh, Luc al op het uh, rookterras. Luc, goeiedag. Hey, goedemorgen, ik wil even kijken wie erbij is. Ja, ik loop even langs. Ja. Ja. Ja. Luc hoor je zo meteen in uh, start vanaf 4 uur, van 4 tot 7. En uh, tot die tijd rookt hij lekker een sigaretje hier ja. met me mee. Ja, het, is, het is een mooi, je ja, zit hier echt lekker zo. Ja, fantastisch. En dan komt het nu nog ook een mooi stukje, want je hoort de hele nacht al mooie muziek. Maar live muziek is toch wel nog. Even wat bijzonderder, zeker als het zo midden in de nacht is. Je hoort nu live in BNN Nachtbrakers. F. Uh. Ja. Gisteren leerde ik een meisje kennen. Ze wist niet wie ik was, dat vond ik even wennen. Waarschijnlijk zei ze dat alleen om me te jennen. Het was al laat een drankje bij mij, ze was toch gaat. Normaal wil ik er meteen bovenop. Maar ik wilde niks of verhaasten. Dus ik joeg er niet op. Ze bleef die nacht bij me slapen. Want we bleven maar praten. Het beeld van haar in mijn kap, maar krijg ik niet uit mijn kop. In de flits is het voorbij. weg is al die tijd en alles wat er vanaf blijft. Morgen gaat het meisje weer weg. Ze wil niet langer blijven bij me. Dat zei ze me net. Ik zit met tranen op mijn wangen. Op de rand van ons bed. Want ik kan haar niet vervangen. Met een of andere uh, net, toen ik mijn ziel aan haar had verbonden, brak ze mijn hart in duizend delen heeft het leven verslonden. Kijk, het is vaker gezegd, maar nog nooit zo oprecht. Ze nam de fotoboeken mee. En dit keer meent ze het echt. In een vlees is het voorbij. Er is al die tijd en alles wat er van overblijft, uh -huh. foto's van jou en mij. In een flits is het voorbij. Yeah. Er is al die tijd en alles wat er van overblijft, uh -huh. foto's van jou uh. en mij. Ik zit verdrietig en nietig, naak ne naak te plaatjes starend, zielig met mezelf barend. In een hoekje, ruikend aan je broekje Zie ik met zaad de resten Jij en ik gescheurd uit fotoboekjes Het is genoeg Verdriet moet je verdrinken De groetjes uit de kroeg Bescheiden, beschonken, onderweg naar dronken Vergeet ik wat mijn lief is en wens iedereen de tyfus Huilend glazen gooien, lelijke wijven worden mooie Dubbel zoveel vrouwen, dubbel dubbel deze aan schouwen Ik wil jou en jou en jou Het is genoeg Ik voel iemand mij aan mijn bed en sjouwen Bakker, fysiek en ziek, verkracht. Laptop op mijn schoot, zie de foto's van vannacht. Bedenk me in een flits, dat ik me toen al lang bedacht. Dat ik je eigenlijk niet meer mis. Klik, je foto's zijn gevist. In een flits is het voorbij. Uh. Er is al die tijd en alles wat er van overblijft. Uh -huh. Foto's van jou en mij. In een flits is het voorbij. Yeah. Er is al die tijd en alles wat er van overblijft for y'all and me. Hoor. Je hoort de F live op Radio 1. Uh, foto's van jou en mij. Flits. En dat is uh, nee, dat, uh, een heel mooi liedje. En dan lekker een beetje toch funky en akoestisch. Nou, Goeie plaat, hoor. Van uh, F. Zometeen spelen ze er uh, nog één. Thanks. Ja, en dat, dat is wel fijn dat we een beetje kunnen communiceren. We kunnen ook gewoon ja, ja. met elkaar praten. Ja, ja, ja, ja. We kunnen toch wel praten. Jullie Dankjewel. zitten in de studio. Ik, uh, ik zit beneden op het rookterras. Maar ja. dat was fijn, mannen. Dank jullie wel. En uh, Thanks. blijf Graag, nog man. even hangen sowieso uh, voor hier op het terras. Maar ook nog voor een liedje zometeen. Is dat, is dat mogelijk? Ja, ik ben wel uh, fan eigenlijk van Fever. Ja, dat tuurlijk. Liefde. Doen we die toch? Ja, ik ja, kan dat zo meteen. Ja, doen we gewoon. En Luc, is, Luc, ben jij met ook, hè? Ja, en dat vind ik echt een gek nummer. Oké, okay, let's nou. do it. Ja. Gaan we zo meteen uh, nog live luisteren naar F uh, met Viver. Eerst even naar Olaf. Olaf, goeienacht. Goeienacht. Goeienacht, zeg. Jij, uh, Hallo. Het gaat over idolen. En jij hebt Joop van de Ende als idool, hè? Ja, dat klopt. Leg yes. uit. Joop van de Ende. Hoezo? Um, ja, die, die man die heeft zo'n carrière opgebouwd... En die is toch zo normaal gebleven. Dat, uh, dat waardeer ik heel erg in hem. Nou, hij heeft wel echt een imperium opgebouwd, inderdaad, in Nederland. Onwijs groot in, in heel veel landen ook. En uh, ja, het heeft ook wel een keerzijde gehad bij hem. Hè. Hij heeft natuurlijk een burn-out gehad, maar uh, ja, daar is hij helemaal bovenop gekomen. En dat heeft hem eigenlijk alleen maar uh, goeds gebracht. Nou, ben jij dan uh, Jaloers ook ergens op hem dat hij het zo ver geschopt heeft? Um... Nou, misschien, misschien wel. Misschien wel. Kijk, ik ben zelf ook wel van de musicals en uh, opleidingen ook wel daarvoor gedaan. En het is een hele, hele prettige man om mee samen te werken. Um, ja, hij heeft oog voor detail en ik denk dat dat hem zo groot maakt. Nou, ben jij... Uh, uh, je zegt, ik ben ook van musicals, maar ben je, dan speel je in musicals? Of ben je ook uh, een producent zoals hij? Nee, nee, nee. Ik ben geen producent. Ik heb wel musicals gedaan. Um, op dit moment niet meer, maar in het verleden wel. En uh, ja, ik, het is altijd fijn geweest met hem samen te werken. Oh, je hebt ook met hem samengewerkt? Ik heb ook met hem samengewerkt, ja. ja en hoe ja. is dat dan? Want hij is dan ergens je idool. Of je kijkt tegen hem op een beetje. En dan werk je ook met hem samen. Is dat niet raar? Um, ja, je kijkt tegen hem op inderdaad. Maar uh, je weet gewoon op, op bepaalde momenten is hij streng. Um, maar toch rechtvaardig. En... Uh, ja, dat tilt het niveau gewoon wel een stukje omhoog. Ja. Dus, dus uh, ja, voor de rest is het een hele aardige man. Dus, uh... <laughs> maar vond je dan niet, was je dan, had je dan geen klamme handjes als je dan met hem moest samenwerken? Nou, de eerste audities wel. Dat wel, ja, ja zeker. He, je hoort toch verhalen over hem. En dan denk je van, nou, hoe zou die in het echt zijn? Maar het is een hele aardige man. En uh, fijn om mee samen te werken. Ja, heb je dingen van hem geleerd ook? Um, dingen van hem geleerd. Ja, ik denk dat je uh, vooral heel rustig moet blijven. En dat, dat uh, nou ja, wat hij ook heeft gedaan. Hij heeft destijds delen van, uh, aandelen van Animal van de hand gedaan. En uh, ja, dat is hem eigenlijk alleen maar te goed gekomen. Dus ja, soms moet je gewoon keuzes maken. die misschien even voor jezelf wat minder zijn. maar die voor de toekomst beter zijn. Dus ik denk dat ik dat wel, uh, dat wel heb geleerd. En heb jij die ook moeten maken, die keuzes? Voor jezelf? Oeh, um, nou weet ik nog niet. Maar nou, Het heeft zich nog niet, nog niet uh, uh, terugbetaald, laat ik het zo zeggen. Ik heb nog niet zoiets van, oh dit is een keuze geweest waardoor ik uh, uh, iets heb meegemaakt of zo. Nee, oké, okay, maar je, je, je weet wel dat die keuzes kunnen komen en ook wat je dan moet doen omdat je dat bij hem ja, hebt gezien. Ja, ja. Zie je, hem, uh, zie je hem vaak? Zie je hem binnenkort weer of niet? Um, nee, nee ja, ik werk nee, niet meer voor stage, uh, voor stage entertainment, dus ik zie hem niet meer. Maar uh, ja, als hij op televisie is, dan kijk ik wel of als hij als toevallig weer een première ergens heeft, ja, dan, dan, dan ga ik wel eventjes kijken. Um, maar ja, hij werkt natuurlijk met zoveel mensen en uh, ja, je wilt toch ook niet te pusherig overkomen, je bent nee, ook noem. gewoon maar een werknemer. Dus ik denk dat je daar toch ook wel voor moet oppassen. Hij is wel heel begaan met zijn mensen, maar ja, hij heeft er zoveel. Ja. Nou ja, stel dat je hem in de, in de toekomst weer ziet, doe hem een, een groetje van me. Ja, zal ik doen. Dat kan geen kwaad, uh, toch? Een beetje dat hij uh, ook misschien een keer... Nou ja, wie weet. Uh, dankjewel uh, voor het bellen, Olaf. Fijne nacht. Jo, geen dank. Fijne avond. <laughs> doe. Dit is de nieuwe single van Go Back to the Zoo en die heet Charlene. It's easy to say no, but it's worth a try. De nieuwe single van Go Back to the Zoo heeft een lekkere jaren tachtig soundje. Sowieso dat, uh, dat drumwerk wat erin zit, maar ook nog dan die gitaarsolo. Ja, ik hou er wel van. Ik vind het een goede, goede weg die ze zijn ingeslagen. Je luistert naar Nachtbrakers uh, op Radio 1 van BNN. En het gaat over wie je idool is, uh, ja, naar wie je een beetje opkijkt, naar, uh, naar wie je bewondert. En dat kan een bekend iemand zijn zoals Joop van den Ende toen net. Maar dat kan ook uh, je vader zijn of je, of je grote broer of je kleine zusje. Ja, dat, dat, het kan alle kanten op. 0801121. daar kan je op inbellen en met me meepraten tot vier uur. Uh, maar eerst naar F, de band die in de studio staat terwijl ik beneden op het rookterras zit. Mannen, nacht. Hoi. Hey heel oh, zachtjes. Ah, oh, dan, dan houden we het kort en dan vraag ik jullie om, <laughs> om jullie, lievelings, ah. of, uh, mijn lievelingsnummer te spelen van jullie en dat is uh, Fever. Yes. Yeah. Ga jullie gang. All right. Yeah. Everybody loves you, baby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 EF hoorde je live in, uh, in Nachtbrakers. Dus dank jullie wel, man. Hè? Yes. En uh, kom, kom nog even naar beneden op het uh, rookterras. Dan drinken we je nog een biertje om, uh, om de zomer te vieren. We komen Let's eraf. do that. Yes. Je hoorde F, uh, een Haagse band die uh, hele leuke muziek maakt. En zeker dit lekker zomersliedje, Fever. Uh, ben, goedenacht. Dag. Goedenacht. Goedenacht. Obist al goedemorgen en uh, alle medewerkers van Radio 1... Yes, eh, allemaal welkom geheten. Voor mij is het nog nacht, Ben. Ik ben nog steeds wakker, dus mijn dag duurt voort. Dus ik zeg goedenacht. Eh, nacht. ik uh, zit ook wel bakken. Lekker, dan hebben we een beetje dezelfde setting. Want ik zit op het rookterras van Radio 1. Lekker, ook in, uh, in oh, de, yeah. in de ja, warmte nog. Oh. Hoe, uh, wie is jouw idol, Ben? Robbie Williams. Hé, hey, hoezo? Um, ik heb op een gegeven moment dacht ik, um, hoe kom ik... De dijk op in delft zelf. Toen heb ik een fietskarretje genomen. Zonder fiets. Van de dijk kom je niet op met fiets. Maar wel met fietskarretje. En die fietskarretje is vol met mijn spulletjes. En daar bovenop had ik zo'n radio, cd-speler, cassette-ding. Zo'n ghetto-blaster. Met Mr. Bob Jingles. Ah, die is mooi inderdaad. En ik doe het met... De hele rommelpot van die dijk af. Omdat de karretje iets sneller wilde als ik zelf. <laughs> en toen? Nou, toen had ik één uh, <coughs> hoop. Alles mag kapot als Robbie het nog maar doet. En heeft hij het overleefd? Uh, Robbie heeft het overleefd. Yes! Mr. Boat Jingles. Mooi is die, inderdaad. Die was strak. Ja, Dat die, was... Is, die is fantastisch. Dankjewel voor het bellen, Ben. En, uh, ik, uh, no probleem. Yes, en, uh, en blijf lekker Robbie Williams luisteren... want hij heeft inderdaad echt wel mooie liedjes geschreven. Uh, wie ook mooie liedjes hebben geschreven zijn de Cold War Kids. En uh, die ga ik dan ook draaien van vinyl, want ik heb altijd op mijn Facebook... kan je dan uh, een keuze maken uit drie platen. Dat, uh, mijn Facebook is facebook.com slash Als je in het zoekscherm op Facebook nachtbrakersbnn intikt, vind je het vanzelf. En je kon kiezen uit We Are Scientists... Regina Spector en Cold War Kids. En Cold War Kids heeft gewonnen. Dus nu van vinyl hoor je Hang Me Up To Dry. Zo, even een sigaretje erbij. Je hoorde de Cold War Kids met Hang Me Up To Dry. En uh, je luistert nog steeds naar Radio 1. En het, is, uh, het is bijna vier uur, nog, uh, nog uh, een kleine tien minuten. En dan uh, begint Luc. En ik heb uh, gevraagd of Luc ook zometeen weer even naar beneden komt. Hij moest nog even de laatste dingen voorbereiden voor zijn eigen programma. En dan praten we even bij je over, uh, over wat hij gaat doen in zijn programma. Maar de jongens van F die zijn al even naar beneden gekomen. En daar ben ik heel blij mee. Mannen, uh, jullie moeten zometeen weer terug naar Den Haag. En op de heenweg was het hommelus op de weg. Is dat op de terugweg ook zo? Ja, nou het schijnt wel. La Lars weet het heel goed. Ja, ja, hij zegt ja. En dan is dat ook echt veel langer rijden dan in één keer, of niet? Ja, ze hebben de A12, hebben ze iets. <laughs> Ik weet niet... Nou ja, het is wel is heel mooi, denk ik. Voor, ik hoop dat het heel mooi wordt. Het is wel handig voor de mensen die ook nu op de weg zitten en luisteren. Uh, de A12 is dus een soort van afgesloten, dan moet je omrijden. Of, of over één of twee banen kan je nog maar in plaats van de volledige snelweg te gebruiken. Het gaat over idolen vannacht. En toen net vroeg ik aan Nick uh, wat, uh, wat, wat zijn idolen zijn, ook op muzikaal gebied en in het leven. Damien, wat zijn jouw idolen? Um, ik vind dat heel lastig. Ja, nee, ik vind was nee, vind vind er al dat... over nagedacht, want je wist dat het hier over ging ja, al een ja. tijdje. Nee, maar ik, ja, nee, ik heb eigenlijk, ben ik altijd door het leven gegaan met zo min mogelijk idolen. Ik heb telkens als ik iemand op een soort van level had dat ik dacht van oké, okay, dit zou een idool kunnen zijn, dan dacht ik nee, die persoon. Maar waarom niet? Die? Ik weet niet, ik heb het gevoel dat op het moment dat je je soort van distancieert van idolen, dat je dan meer je eigen ding gaat doen of zo. Dat je niet uh, gaat nadoen of ja, zo. Ja. ja. En is dat gelukt tot nu toe? Uh, ja, ik ken, uh, ik ken niemand die, uh, die echt alles <laughs> doet wat ik uh, nu doe en zo. Dus uh, ja, nee, ik, kan wel, ik denk wel dat dat gelukt is. <laughs> ja. Ja, dat is een goede keuze, heb je Ja, gemaakt. ja, ja, ja, ja, ja. ik ben er wel blij mee op steeds. Het is uh, uh, het festivalseizoen ook. Dus uh, nou ja, het, is de zomer. het is echt bizar hoeveel festivals er in Nederland zijn. Jullie hebben op de parade gestaan al vanavond. Um, wat zijn de andere plannen voor de zomer? Ja, festivals, daar noem je wat. Maar ik heb even geen idee uit mijn hoofd welke nog meer naast de parade. Ik kijk naar Lars, want Lars weet al die shit altijd super goed. De parade is zo elke stad, jongens. Oh, en zijn jullie, al, jullie gaan, ja. zijn jullie al in Rotterdam geweest? Ja, ja, ja. ja. En nu en, dus Den Haag? Ja, en, en ja, uh, dat was echt Utrecht. weer een gekke huis. Utrecht, uh, 2 augustus uit mijn hoofd. En Amsterdam. Eind van de zomer is het in Amsterdam ja, volgens mij. Ergens, ja, ergens eind augustus. Gaan we het daar even knallen? Ja, vet. Dat is wel, ja. Volgens mij is dat een heel leuk festival om op te ja, spelen. Echt, dat is onwijs leuk. Dat iedereen gaat los. Het is gewoon uh, het is echt crazy. Is het, het is echt heel leuk. En verdere plannen? Want uh, jullie hebben net een nieuwe single uit die jullie ook speelden: ja. foto's van jou en mij. Flits. Dan je tussen de haakjes de nog. Haakjes, en daarvoor uh, geen fuck om jou. Ja. Uh, wat, wat gaat er nog meer aankomen op muzikaal gebied? Uh, ik zou kunnen zeggen dat er misschien iets meer dan een single aankomt. Dus uh, ik weet, ja, weet je, niet, niet te veel zeggen. Maar we zijn. Uh, It's in the making. <laughs> ja. En hoe lang duurt dat nog? Ja, dat is de vraag. Uh, ja, kijk, we zijn, uh, we zijn ermee bezig. We hebben, we, hebben, we hebben plannen. Maar wanneer dat precies allemaal gaat gebeuren, dat, uh, dat weet ik eigenlijk niet eens. Maar heb je dat, omdat je, weet je dat niet, omdat je dat niet zelf in de hand hebt qua platenmaatschappijen en planning nou, en ja, managers? Kijk, en... Het is altijd, uh, we verzinnen zo'n plannetje, weet je wel, om, om misschien iets uit te brengen, uh, wat dat dan ook is. Uh, maar... Ik, ik moet zeggen, ik, ik weet het zelf niet eens. Ik heb gewoon echt geen idee. Maar je kan het wel een beetje sturen toch, gelijk maar? Ja, tuurlijk. Tuurlijk. Het is, het is niet het is out of our hands. Nee. Nee, nee zeker niet. Maar uh, het, het gaat zeg maar... Het, het, we zijn nog aan het twijfelen tussen een aantal maanden. Oké. Okay. Maar dat, okay. dan laten we het gewoon. Snel, oké, okay. snel. Ja, nou ja, nee, ja ik, ik hoop het. En zeker als je al twee singles hebt uitgebracht, dan is het ook wel. Lijkt me logisch. Hè? Ja, qua planning en qua, qua management ja. en zo. Ja, dat is wel handig. Luc. Luk, kom even een beetje deze kant op, anders moet ik helemaal. Uh, ik, ik zit lekker hier op mijn tuinstoel. Er wordt uh, van de stoelen gewisseld. Wil jij een biertje trouwens, Luk? Of nee, is dat niet zo handig? Nee, dat is niet zo handig. Nee, ik ben net wakker. <laughs> Goed begin van de dag. Ja, uh, je gaat iets ver. Okay. Um, en heel even nog als laatste. Je hebt al het laatste woord in mijn, uh, in mijn programma. Um, heb jij een idool? Ik heb net uh, op de trap hier naartoe even over nagedacht. Ik denk het niet. Ik denk niet dat. Nee, ik heb geen idool. Echt niet? Nee, ik heb ook niet echt het, de drang om iemand uh, heel erg te uh, vereren of zo. Dat uh, heb ik gewoon niet zo heel erg. Nou, ik had ook Ellen aan de lijn en die zei ook van... ja, je moet niet naar één persoon kijken en je daardoor laten leiden... maar gewoon van iedereen wat meenemen. Van mensen om je heen, maar ook van bekende Nederlanders... of van ja. bekende personen. Ja, maar ik vind sommige mensen wel goed. In, uh, in, uh, maar dat is niet meteen een idool. Heb zeg. je geen radioheld? Nee, ook niet echt. Nee, ook gewoon wel meer, Ik vind meerdere mensen leuk en goed... Maar ik ben niet echt een held. Heb ik ook nooit, ik heb vroeger ook nooit, was ik ook nooit fan van een band of zo. En geen posters aan de muur of een dekbed overtrek? Nee, nee. Ik, had, ik had vroeger een, een poster in mijn kamer van Katie Holmes aan de muur. Omdat die heel groot in de <laughs> weekfilm ook uh, blad stond. Er was zo'n grote poster, en, uh, dus die had ik aan de muur. Maar dat <laughs> was niet echt een oh, held. Hield het nee, dat is niet echt mijn idool, nee. <laughs> ja, <laughs> dat zal een beetje vreemd zijn geweest. Zometeen uh, start van 4 uh, tot 7. Wat, uh, wat krijgen we? Um, uh, eerst weer de, uh, omdat we een uurtje extra hebben, hebben de mensen van Wiener University weer uh, lange uh, documentairetjes gemaakt. <lacht> lange documentairetjes. Ja. En, uh, en daarna gaan we het hebben over drugs. Hey. Ja. we ik ja, natuurlijk dus een, een nachtbrakenonderwerpje, ja. echt iets voor jou, en of het gelegaliseerd. Het moet worden een heel simpele stelling eigenlijk. Ah, Oké, okay, maar dan alle drugs? Ja, alle. Dus, dan... Want uh, wiet is die discussie nu heel erg aan de gang. Over daar heb ik het denk ik, heb ik het wel eens over gehad ook ja. in mijn programma. Het is al heel lang aan de gang over die legalisatie aan de achterkant dan. Vooral het telen en het verkopen aan ja. gaat het? Maar het gaat ook over ecstasy bijvoorbeeld. Ja, ecstasy, koken, allemaal van dat soort. Gewoon, alle drugs zou gelegaliseerd moeten worden. Dat is de stelling. En, wauw. Ja. Ja. Was, ja. Ik zit even na te denken inderdaad. Hoe de, hoe de wereld er dan uit zou zien. Ja. Dat zo zijn, ja. Iedereen trippend over straat gaat de hele dag. In het kraanwater. Ja. Ja, maar... Ja, maar gewoon een beetje MDMA in het kraanwater. Ja, dat dat is... ja, ja ik weet het niet. Ja. Maar, uh, oké. Okay. Dat, ik, dat je gewoon net zoals wiet kan je dan ook uh, een pilletje halen bij, de, ja, bij een shop. Dat je naar de kookstore gaat of zo. <laughs> of, of bij de apotheek. Dat zou ook kunnen natuurlijk. Nou, ja. Ja, ik, ik, dat is wel, het fijne daarvan is, waar ik het toen ook over had, is dat het wel dan allemaal controleerbaar is. Dan heb je wel, want er was laatst ook iemand overleden aan een pilletje in 013 in Tilburg. Omdat het gewoon verkeerd spul was. Ja. En als je het dan allemaal legaliseert, dan is het wel controleerbaar en dan weet je ook wat je haalt. Nou ja, als jij bij, uh, bij de GGD uh, uh, XC-pilletjes kunt halen, ja. dan weet je zeker dat er uh, geen uh, wat is het, PDMA in zit nee. en uh, wel MDMA. En, uh, en, en nou, dat, zou, dat zou toch een stuk veiliger zijn. Heb je ook drugs bij je dan nu? Nee, nee joh, maar <laughs> ik, ben, ik, heb het, hoor. ik heb er niks voor drugs. Dus, uh. nee. Nou, af en, toe, af en toe heb je wel eens gebloten toch? Ja, dat ja, maar daar houdt het ook echt mee op. En drank. Ja. Drank is natuurlijk ook wel een drugs die gewoon heel erg sociaal geaccepteerd is. Wij zitten hier ook aan een... Het is wel eigenlijk een hele mooie setting. Ik zal nog even een foto maken zometeen en op Facebook zetten. <lacht> Nachtbrakers BNN is mijn Facebook. We zitten hier aan een witte tuintafel met allemaal ook nou ja, op witte... Van die tuinstoelen, van die plastic tuinstoelen. En, uh, met een biertje. En dat is heel normaal eigenlijk. Het ziet er een beetje oostblok uit eigenlijk. <lacht> ja, van die grauwe muren. Ja. Maar het zou heel raar zijn als we hier bijvoorbeeld allemaal met een, met een joint voor onze neus. zou op zich nog kunnen in Nederland. Maar stel dat we hier allemaal een lijntje kook voor onze neus hadden liggen. Ja, het zou een beetje vreemd zijn, ja. Maar ja, aan de andere kant vond het misschien ook wel... Omdat het dan legaal is. Want het misschien minder haal je het ook weer uit die illegaliteit. En die sfeer en die criminaliteit die er omheen hangt en zo. Dat is dan weer weg. Ja. Dus kan ook weer. Ja. Ja, interessant. Ik denk, het wordt een, een leuke discussie. Vanaf uh, vijf vanaf uur is dat dan, hè? Dat is vanaf 5 vijf uur. Even een uurtje bijkomen. Ja. Ja. Ja. Al het geweld op je radio. Ja. Je luistert naar Nachtbrakers. Uh, zometeen dus. Luc met uh, Start. En, uh... hey, jongens, dank jullie wel dat jullie er waren. Ja, jij bedankt. Ja, een fijne, fijne terugreis. En uh, laten we nog even die sfeer hier een klein beetje vasthouden. Het is nog steeds niet koud ook, dus dat is ook wel fijn. Nee, nee het is heerlijk. Een mooie, zwoede zomernacht. Volgende week weer Nachtbrakers. Zometeen dus Start met Luc Ikink.